Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Goud voor Epke Zonderland op wk Turnen. FNV Bouw, toch naar Qatar voor inspectie en Duitser doodgeschoten in Jemen. Het weer. Vanmiddag kwam er steeds meer zon. Vanavond, vannacht en morgenochtend mogelijk mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt morgen een graad of 17. Na woensdag meer wind, kans op regen. En dan daalt de temperatuur flink. Epke Zonderland is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden op het onderdeel rekstok. Vorig jaar werd Zonderland al olympisch kampioen op dat onderdeel. En vandaag kwam daar in Antwerpen dus zijn eerste wereldtitel bij. Dat is echt ongelofelijk. En, uh, ik uh, maak het ook nog super spannend. want ik wist uh, 16 uh, punten, uh, dat, dat kan uh, Fabian. Uh, ja, het is net bijvoorbeeld die landing, uh, had hij gestaan en had hij mij net gepakt. Dus ja, bizar spannend en uh, ja, toch gelukt. Het is echt fantastisch. Zonderland pakt het goud. Dus met een nip de voorsprong... op de Duitse fabian Hambugen. De Japanner Uchimura werd derde. Terroristen, jullie kunnen je nergens verstoppen. Dat zei de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken na twee acties van Amerikaanse militairen in Libië en Somalië. in an in Libië werd de al-Qaeda-kopstuk Anas al Libi opgepakt. Hij zat achter de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika eind jaren negentig. Een andere Amerikaanse operatie in Somalië verliep minder voorspoedig. Commando's probeerden een leider van Al-Shabaab te pakken. Maar zijn bewakers schoten meteen op de Amerikanen. De commandant blies de actie vervolgens af. En dat heeft een reden, zegt terrorisme-deskundige Edwin Bakker. Actie moest snel en zonder uh, in ieder geval verlies van eigen kant lukken. Omdat acties van Amerikanen in Somalië ja allemaal plaatsvinden tegen de achtergrond van een grote mislukte actie. Ook bekend van de film Black Hawk Down, waarbij uh, Amerikaanse soldaten uh, om zijn gekomen. Dus uh, het lag heel gevoelig dit moest slagen. En bij tegenstand zijn ze kennelijk snel weer uh, hebben zich snel weer teruggetrokken. Ze gaat toch. Vakbondsbestuurder Janna Mutt van de FNV Bouw. Morgenochtend vliegt ze naar Qatar. Ze wil daar met collega's uit andere landen... de arbeidsomstandigheden van buitenlandse bouwvakkers onderzoeken... die stadions bouwen voor het WK Voetbal. Maar komt ze daar wel aan toe? We gaan het aan haar vragen. Janna Mutt, goedenavond. Goedenavond. Ja, de minister van Arbeid in Qatar wil de vakbondsdelegatie niet ontvangen. U heeft geen toestemming om bouwprojecten voor het WK in 2022 te bezoeken. Wat kunt u daar nog doen? Nou, we gaan toch proberen om als delegatie van 18 uh, landen om uh, de projecten te bezoeken en met uh, arbeidsmigranten het gesprek aan te gaan over hun omstandigheden, hun arbeidsomstandigheden en om hun woonomstandigheden. Ja, en er stond ook een gesprek met een delegatie van de FIFA gepland. Uh, gaat die wel door? Nee, ook die gaat niet door, zoals wij op dit moment weten. Ja, en hoe, hoe denkt u eigenlijk dat, nou toch bij die bouwprojecten te kunnen komen? Nou, om daadwerkelijk daar gewoon ons te melden en uh, aan te geven van dat wij dat graag willen zien, graag willen beïnspecteren. Ja, en wat, heeft nou de, uh, wat hebben de Qatarese autoriteiten als reden opgegeven? Waarom, waarom bent u niet welkom? Nou, wat, wat wij uh, doorkrijgen is dat wij met name niet blij zijn met de publiciteit, met de negatieve publiciteit die er op dit moment over Qatar en met name over de bouwprojecten in relatie tot 2022, het WK, wordt, uh, wordt weergegeven. Ja, en, en, en stel dat u nou helemaal nergens toegang uh, krijgt, heeft het dan nog wel zin om te gaan? Nou, ik denk het feit dat we daar sowieso zijn, uh, dat we aandacht vragen, dat wij proberen bij de, bij de bouwprojecten uh, binnen te komen, dat wij ook met lokale pers uh, zullen proberen contact te leggen en ook met de ambassades en de consulaten van, uh, van verschillende landen, zal het uh, uh, zal mogelijk effect hebben. Ja, we wanneer, wanneer stapt u op het vliegtuig?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 Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Henk Krol erkent dat hij fout heeft gemaakt als baas van de G-krant. Krol trad vrijdag af als fractieleider van 50 plus. Hij had jarenlang geen pensioenpremies afgedragen... voor het personeel van de G-krant. Krol zei bij WNL op zondag... dat bijna alle medewerkers daarmee akkoord waren gegaan... omdat de krant anders failliet zou gaan. In Den Haag, Wilma Borgman. Dat zijn positie onhoudbaar was geworden... had Henk Krol zelf al snel in de gaten. Toen ik het stuk las, s'nachts om drie uur heb ik om vijf minuten over drie... heb ik aan mijn directe medewerker een brief gestuurd van... dit, dit kan ja. ik niet volhouden, want dan zit ik mijn eigen boodschap in de weg. Volgens Krol zou hij niet meer geloofwaardig zijn... als fractieleider van een partij die opkomt voor ouderen. Nu uit is gekomen dat hij zelf verantwoordelijk is... voor gerommel met Andermans pensioenpot. Hoewel, verantwoordelijk... Krol zegt dat een van zijn medewerksters bij de G-krant niet deed wat ze moest doen... en dat hij daar pas laat achterkwam. Als ik eerder gehoord had, dan hadden we natuurlijk ook eerder rond die tafel gaan zitten... en hadden we eerder met elkaar gezegd, dit kunnen we op deze manier niet bekostigen. Echt de dag waarop ik het hoorde, zijn we rond de tafel gaan zitten. En had ik het eerder gehoord, echt had ik het eerder gedaan. Het gerommel binnen de oudere partij 50PLUS en het terugtreden van Krol... zorgt in de eerste opiniepeiling sinds vrijdag voor een terugval... Vorige week nog tien virtuele zetels, vandaag vijf. Joost Eertmans wordt lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tot vandaag waren er drie kandidaten. De andere twee hebben zich teruggetrokken en dus gaat Eertmans de kaart trekken. Ik denk dat er uh, voortekende gunstig zijn voor Leefbaar Rotterdam. Lokale politiek leeft heel erg. Mensen zijn Den Haag behoorlijk uh, zat en zien dat een partij als Leefbaar echt voor de Rotterdammers opkomt. Daarbij hebben we gewoon een, een, een track record, dus uh, ervaring... met het kunnen besturen van de stad. Niet om problemen heen lopen, direct erop af en, uh, en ervoor gaan. Dus ik, ik, ik voel me heel erg thuis. En ik denk dat uh, de Rotterdammers met Leefbaar uh, heel goed thuis komen ook. Jert Mans blijft voorlopig ook nog wethouder in Capella aan de IJssel... en presentator voor WNL van het Radio 1-programma Avondspits. <coughs> Pardon. Nog een politiek nieuwtje. Paul Tang wil PvdA-lijsttrekker worden bij de Europese verkiezingen volgend jaar. De oud-Kamerlid is de vijfde kandidaat. Ook PVDA's: Zita Schellekens, Judith Marquise, Robert Baroeg en Bernard Naron... doen een gooi naar het lijsttrekkerschap. Met de leus Europa aan het werk gaat Tang campagne voeren. Europa moet aan het werk uh, zodat er weer banen en investeringen komen. Maar Europa moet ook aan het werk bijvoorbeeld om uh, de topsalarissen... van ambtenaren in Brussel aan te pakken. Er is nog veel werk te doen. In Haarlem hebben zes mannen gisteravond een vrouw zwaar mishandeld. De vrouw van 20 jaar uit IJmuiden kreeg in een bus discussie met twee mannen. Toen ze uitstapte achtervolgden de mannen haar. Iets verderop stonden vier andere mannen die waarschijnlijk bij de eerste twee hoorden. De zes schotten de vrouw tegen de grond en bleven tegen haar aantrappen. Uiteindelijk kon ze ontsnappen. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. Sport. Naast de gouden WK-medaille van Epke Zonderland is er meer sportnieuws. Wielrenner Joaquim Rodriguez heeft de ronde van Lombardije gewonnen. De Spanjaard kwam solo over de finish in het Italiaanse Lecco. Sebastian Timmerman. En daarmee herhaalt de geschiedenis zich. Want vorig jaar won Joaquin Rodriguez ook de Ronde van Lombardije. Ook trouwens in slecht weer, net als vandaag. En ook toen deed hij het solo na een ontsnapping op de slotklim... naar het dorpje Villa Vergano. Daar demereerde Rodriguez weer nadat Thomas Verkler lange tijd op kop had gereden... en net voor die slotklim was teruggepakt. Alejandro Valverde, landgenoot, maar geen ploeggenoot van Joaquin Rodriguez... kwam nog even tot op acht seconden van Rodriguez... maar kwam niet meer bij zijn landgenoot. Rodriguez dus één, Valverde op 17 seconden 2. De Paul Maiska wordt derde. En Robert Geesink reed de hele dag attent, kon mee. Maar in de aanval kon hij niet. Geesink sprint naar de tiende plaats in de straten van Lecco. In de Eredivisie boekte Ajax een eenvoudige 3-0 overwinning op Utrecht. En daardoor is Ajax-koploper Twente tot op een punt genaderd. Feyenoord staat nu derde. Voor het eerst in bijna zeven maanden won de ploeg van Ronald Koelman. Een uitwedstrijd in de Eredivisie. Vitesse werd met 2-1 verslagen. Een ruime overwinning was het niet, maar Koelman was tevreden.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 ja, dan kan ik niet ontkennen dat we daar uh, in de laatste fase heel gelukkig zijn geweest. FC Groningen won in eigen huis met 2-1 van AZ. En de wedstrijd tussen PSV en RKC nadat zijn einde. Arman Arvasoglu, Arman nog steeds 1-1. Nog steeds 1-1. Inderdaad na bijna 83 minuten PSV veel beter dan RKC Waalwijk. Maar het bekroont, beloont zich niet. Want alle kansen die PSV heeft gehad. Daarvan heeft het er maar één in een doelpunt weten om te zetten. Via Toyvonen in de eerste helft. En de tijd begint nu dan toch te dringen voor de Eindhovenaren. Die koploper hadden kunnen worden vandaag. Als ze met minimaal vijf doelpunten verschil hadden gewonnen van RKC. Maar dat zie ik in elk geval niet meer gebeuren vandaag. Als RKC nu een hoekschop mag gaan nemen zelfs. Een spaarzame tegenaanval voor RKC Waalwijk. Terwijl PSV er nog eens een extra spits tegenaan gooit. Locadia. PSV is beter. Speelde een heel aardige eerste helft. Via de uitblinker Depay en Willems. Bakali schoot ook nog een aantal keren op de doelman. Jan Seda. Maar vooral die Seda die speelt goed voor RKC. Want die heeft al een aantal flinke reddingen verricht. Terwijl we deze hoekschop voor RKC misschien nog kunnen meenemen via Duits. Daar komt die bal. Kan er iemand aan de bal komen? Nee. Het is RKC die wel de bal raakt. Maar die bal gaat over de zijlijn. Waardoor de ingooien voor de RKC Waalwijk is na bijna 84 minuten. 6 minuten te spelen nog dus in Eindhoven. PSV op zoek naar die tweede goal. Maar die heeft hij nog niet gevonden. Het staat hier nog altijd 1-1. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooij. Goedenavond. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer. En de andere kant op, richting Amsterdam dus, voor het knooppunt Diemen 4. A7 richting Amsterdam voor het knooppunt Zaandam 2. Dat komt door werkzaamheden op de A8. En op de A9 ook maar Amstelveen bij Batuverdorp 5. A12 bij Utrecht richting Den Haag. Daar staat voor het knooppunt Ouderijn 3 kilometer. Op zowel de hoofdrijbaan als op de parallelbaan. Er zijn werkzaamheden daar dit weekend. En de A27 loopt daardoor vast bij Utrecht richting Gorkum... tussen de knooppunten Rijnsweert en Lunette 3... en de A28 richting Utrecht voor hetzelfde knooppunt Rijnsweerd 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Epke Zonderland heeft op het WK Turn in Antwerpen goud gewonnen op de rekstok. In Jemen is een medewerker van de Duitse ambassade doodgeschoten. De daders zijn gevlucht. De Duitsers zou de beveiliger zijn geweest van...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 Als het waar is, luister vrienden, dat Eskimo's veertig verschillende woorden voor sneeuw hebben. waarom hebben wij hier in Kikkerland er dan geen tachtig voor wind? Hm? Storm, orkaan, briesje, wervelwind, cycloon, sirocco, ja, daar begint het al buitenlands te worden. Terwijl de wind ons alles gegeven heeft. Zonder wind hadden onze zeilschepen niet de zeven wereldzeeën kunnen doorklieven op zoek naar goud, specerijen en slaven. Waren we niet 400 jaar lang het grootste moslimland ter wereld geweest, hadden we überhaupt nooit een gouden eeuw gehad. Als ik het goed zie zijn de stagzeilen en het grootste geborgen. En zijn ze nou met een fok En nog immer geeft de wind ons voorspoed en elektriciteit... door windmolens die steeds groter en groter worden. Omdat er wind is. En hoe is onze dank? Hm? Wij beledigen onze grootste weldoener... door er schamper over te spreken. Van de wind kan je niet leven. Pure windhandel. U is een windbel. Zelfs onze meest onwelriekende darmgassen noemen wij wind en lachen er dan schaapachtig bij. Dit moet stoppen, vrienden van de radio. Vanaf nu zal er slechts met respect gesproken worden... over onze grote, machtige en doorluchtige vriend. En daarom geef ik nu het woord aan de hoofdvlieger van vanavond... een man die nooit tegen de wind in zal zeiken... Nee. Marten Minkebaan! Nee. Nee, dat zou ik nooit doen tegen de winst in piezen. Want dat krijg je onmiddellijk terug. Uh, maar er is eerst sports. Arman Arversol. Ja, bij PSV RKC Waalwijk. En daar is PSV net op een zeer verdiende 2-1-voorsprong gekomen. Via een doelpunt van invaller Jurgen Lokadia. PSV al de hele wedstrijd beter dan RKC. Kreeg ook veel kansen. Maar daarvan ging er gewoon te weinig in. En net toen je dacht: van, het gaat niet meer goed komen voor de Eindhovenaren, was er een voorzet van Bruma. En uh, de keeper van RKC, Jan Seda, kon die bal niet wegstompen. Locadia was eerder bij de bal, waardoor hij die bal binnenkopte achter Seda. En PSV dus voorstaat in de negentigste minuut. Ik denk dat er een minuut of drie blessuretijd bij komt. Maar PSV lijkt de wedstrijd dus te gaan winnen hier tegen RKC. En dat is meer dan verdiend. Dank, Arman Arvazoglou. En uh, ja, welkom bij Studio Itserda. Ditmaal over de wind. Over stormen, tornado's, maar ook over vliegeren. En over ja jawel. En over de windharp. En ook over de scheet. Het windenlaten. Een fenomeen waarover altijd zo schamper wordt gedaan. Ten onrichte. Maar eerst. Zo'n vier keer in honderd jaar komen ze hier in Nederland voor. Echt, echt hevige stormen. Windkracht 11, 12, dat werk. Henriette de Haan begon op een januari dag in 1990 niets vermoedend aan een ritje van Hogeveen naar Amsterdam. Het was op 25 januari 1990. Ik had een telefoontje om mijn schoonmoeder gehad. En die zei, wil je van mij een aantal uh, pakketten ophalen in Amsterdam? En daar was toch ook wel spoed bij. Dus nou, ik zei, nou, daar ga ik morgen wel. En het waaide ook wel, het stormde wel, maar eh, ja, verder. Ik rijd graag auto, dus dat was ook verder helemaal geen, uh, geen probleem. Nou, en toen ik in Amsterdam aankwam, stond er een, uh, ook een flinke storm. Ik ben er binnen gegaan. Ik heb spulletjes bij elkaar gezocht. Het was in de buurt van het concertgebouw. Ik heb er nog een tijdje zitten praten met mijn nicht. En tegen een uur of vijf heb ik uh, aanstalt gemaakt om weg te gaan. Op de hoek, de eerste afslag kom ik in een chaos terecht. De straatverlichting hing aan draden die over de straat gespannen waren. En dat klapte heen en weer en dat sloeg. En dat verkeer dat stond kriskras door elkaar. En overal vlogen al papier door de lucht. En stoelen schoven opzij. En het was een kabaal. En nou ja, goed. Uh, ik denk dat ik anderhalf uur heb gedaan om Amsterdam uit te komen. En toen snel weg op. Nou, en dat was ook... Hier was echt alles vol. Wat heen ging en wat terug ging. En je, je reed eigenlijk bumper aan bumper. Met toch wel een goede afstand ertussen. Maar gewoon voets, een stapvoets. En heel, heel, heel stil eigenlijk. Maar wel in een bulderende storm. Dus ik zit in de auto. Ik zet de radio aan. En wat hoor ik? Niks storm. Het was een orkaan. En er kwamen allerlei berichten van uh, hier een gekantelde vrachtwagen. Daar omgevallen bomen, losgerukte daken, verbrijzelde ruiten. Ik denk, nou ja, lekker. Ik ben jarig. En had ik al verteld dat ik jarig was die dag? Och, ik was jarig. Ik werd 41. Er vloog van alles voorbij. Ik zag grote bomen omknappen. Weet je wat ze dan ook zeggen? Als lucifershoutjes braken ze. En takken werden afgerukt. En dat vloog tussen al die... Ja, stapvoetsrijdende auto's vlogen om je heen. En de auto's die schudden. En, en ik kan dat niet vertellen hoe, hoe dat is als je zit... En je, je omklemt je stuur. Ja, alsof er aan weerskanten mensen tegen die auto stonden te duwen. Er werd geduwd en getrokken aan die auto. Dus ja, je, je stond echt zo heen en weer te schudden. En uh, ja, ik kan me toch wel goed herinneren dat ik... Uh... Ik was toen nog zeer gelovig dat ik er hard op zat te bidden van. Oh, ons lieve, oh liefheer, Laat me alsjeblieft geen verkeerde afslag nemen. Want dan kom ik nooit van zijn leven meer thuis. En uh, ja, ik weet dat ik het zelf allemaal moet doen. Maar uh, let ook een klein beetje op. Hè, let ook een klein beetje op dat ik de borden zie. Ik denk de borden, de borden. Ik denk, mijn god, straks zijn de borden ook nog weggewaaid. En dan kom ik helemaal. Dus toen ik. Oh nee, ik, ik kan het allemaal zelf wel. Maar. Uh, Laat alsjeblieft mijn borden hangen, weet je, dan let allemaal op die andere mensen, maar dan kom ik wel thuis als die borden dan maar hangen. Ik was zo in paniek. En dan even daarna, dan, uh, ja, als je zo'n gebedje gedaan hebt, dan wilde ik ook wel weer opknappen af en toe. Dus dan zat ik weer vrolijk mee te zingen met de radio. En dan dacht ik, ah, kom op, kom op, niet zeuren, niet janken, want dat deed ik dan ook wel erbij. Gewoon opletten, doorrijden, je komt vroeger of laat thuis, je kan het. Je hebt twee kinderen op de wereld gezet, dus dat kan je niet ook. Het moet lukken, het moet gewoon lukken. Tot en met Zwolle hebben we dus heel traag gereden. Ik denk dat ik ja, half twaalf thuis was, man en kinderen bij de deur. En vertellen, ja, niet ik, maar zij, hè, man, hebben we hebben meegemaakt, de helft van het dak is afgewaaid. En uh, ze waren op de fiets naar Blokker geweest, het was koopavond... Ze hadden op de fiets een cadeau voor me gekocht. En ze waren bijna met het cadeau en de fiets en al uh, de lucht ingevlogen. Toen dacht ik, oh, dan moet dat cadeau dan toch wel die strijkplank zijn. <lacht> Waar ik het wel eens over heb gehad. En het was dus inderdaad een prachtige strijkplank. Met een lang snoer eraan. En uh, ja, extra breed. En uh, nou, mijn man heeft nog wat te eten voor me gemaakt was lekker. En een kop koffie erbij. En ik heb een borrel gekregen en gebak. En dat heb ik lekker rustig naar binnen gepeuzeld. En toen pas vertelde mijn man dat hij had gehoord op tv... dat er ook dodelijke ongelukken waren gebeurd. Dus toen dacht ik van, nou, dit is tot nu toe het mooiste cadeau... wat ik eigenlijk voor mijn verjaardag heb gekregen... dat ik veilig thuis ben gekomen. Ja, het was een gedenkwaardige dag. Een gedenkwaardige verjaardag. En uh, ja, een groot cadeau, hè. <laughs> zo, uh, zo kijk ik er wel naar. Henriette de Haan over de storm van 1990. Dit is Studio Itzola over de wind dit keer. En waar wordt heel veel wind gemaakt? Ja op de sportvelden, door al het heen en weer geren. Bijvoorbeeld ja. tijdens het voetballen. We gaan nog één keer naar PSV, RKC Waalwijk. Armon, Arven ja, daar is de wedstrijd net afgelopen. En PSV heeft dus gewonnen met 2-1. En staat, daar ook, staat daardoor ook na deze speelronde gewoon op een gedeelde eerste plaats. Eigenlijk tweede, omdat Twente een beter doelsaldo heeft. Het ging heel moeizaam voor PSV. Ze speelden goed, ze waren beter, ze hadden ook kansen. Maar daarvan gingen er te weinig in. En net toen je dacht, het gaat niet meer goed komen voor PSV vanmiddag... was het Locadia, de invaller, die heel goed binnenkopte op een voorzet van Bruma. Waardoor de doelman van RKC, Jan Seda, die zo goed speelde vandaag voor de tweede keer verschalkt werd en PSV... dus met 2-1 wind van RKC Waalwijk. Ja, Arman Arvesoglu. Goed, nog meer sport nu. Namelijk vliegeren. Nederland is er echt voor gemaakt. Met al zijn lange stranden en constante windstroom vanaf zee. Heel fijn vliegeren hier. Maar je moet het wel kunnen. De meeste aspirantvliegeraars blijven hangen in frustratie. Zoals ik bijvoorbeeld, omdat die vliegen steeds aan beneden stort. Bam! Ik kan dan naar een vliegerhogeschool, bijvoorbeeld die van Thijs... die lesgeeft op het strand van Schiermonnikoog. Het is een heel gek iets, dat, er, dat je iets kunt besturen... wat eigenlijk sterker dan jou is. Uh, het kunt spelen met de wind die veel groter is dan jij... en tegelijkertijd daar een soort van in kunt bewegen. Ik ben Thijs en ik heb een vliegerparadijs op Schiermonnikoog -en, en dat is een plek waar we spelen met de wind... En daar geef ik onder andere ook vliegenles aan mensen. Er is iets aan die hele grote natuurkrachten waar je... Je merkt al gauw dat je er niet tegenin kunt. Vooral als het goed gas geeft en het gaat heel hard waaien, dan ben je maar heel nietig. Maar je hoeft ook niet precies altijd met de wind mee. Je kan een soort van... Daarin kun je nog bewegen. En dat krachtenspel is zo boeiend. Dat je kunt voelen dat er door een relatief klein stukje stof... heel hard aan je armen getrokken wordt. Dat je wordt uitgedaagd om te laten zien wat jij kunt. Of om je staan te houden. Mensen die vaak sneller gevoel hebben voor het vliegen... zijn mensen die ook paardrijden. Hoe jij je voelt of hoe jij je verhoudt tot de vlieger of tot het paard... dat krijg je direct terug. Als je heel gespannen bent, dan vliegt die vlieger ook gespannen... Je voelt dat hij veel schichtiger reageert, dat die kracht onvoorspelbaarder is. En die vlieger laat daadwerkelijk wel zien hoe jij in je vel zit. Als je wat door erover komt, er heel veel, wat is het, uh, fight or flight in, in. Maar ga je er tegenin en verzet je je over, laat je maar over je heen komen. Het is fysiek gezien helemaal niet moeilijk. Ik heb nog nooit kinderen gehad namelijk, die het niet konden. Dus bij sommige mensen gaat het vanzelf. En soms zijn er mensen die eerst heel hard door een vliegen door het gras getrokken moeten worden op hun buik en dan pas realiseren van, oh wacht even als ik er zo ruig in ga of zo niet op mezelf let of noem maar iets dan krijg ik het dan terug. Wat ik leuk vind om te zien aan mensen is dat als je, zo vanmiddag had ik ook een groep op het strand en als je je oog een klein beetje toeknijpt dan zie ik weer kinderen. Dus je ziet weer dat achtjarige jongetje wat altijd met een tong in zijn mond probeerde uh, iets zelf uit te vogelen die geen hulp nodig had. En je ziet degene die eerst heel veel nadacht en het dan voorzichtig ging proberen. En die rollen komen weer terug. Uh, ik heb ook een stichting en daarmee probeer ik uh, uh, voor jongeren een verschil te maken. Door te kijken als, wanneer ze buiten de gewone paden vallen. Om te kijken of we daar nieuwe paden kunnen aanleggen. Ik kreeg een groep binnen van een, uh, uh, die van tevoren heel zwaar werd aangekondigd en waar heel duidelijk begeleiders waren. Elke jongere had een begeleider bij zich... en er was nog een Uber-begeleider, zullen we zeggen. Waardoor je van tevoren al eigenlijk zoiets hebt van... ik moet maar een kogelvrij vest aan doen, want dit wordt heel zwaar. En het mooie is dat dat wind en de regen heel erg meewerkte. Het was echt een, een, een natte, koude dag met storm... dat binnen tien minuten je niet meer zag wie wie was. Het verschil was volledig weg. De categorieën waren weg. Er was geen begeleider meer en er was geen jongere meer... maar er waren gewoon allemaal mensen met elkaar bezig... Om zich staande te houden, letterlijk in die storm. Mensen hielden elkaar tegen, en de jongeren hielpen de begeleiders en hingen aan ze. En de, de begeleiders hingen aan de jongeren. En dat is dan een heel mooi voorbeeld, maar dat is, dat is, dat is een van de dingen die gebeurt. En het heeft bij mij ook een hele grote betekenis gehad. Het was voor mij mijn veilige ruimte. Waar ik in de wereld soms uh, me erg ongemakkelijk kan voelen. Bij andere mensen kon ik het weiland inlopen en een vlieger pakken. En, was ik, ik het met die vlieger en, en, en maakt het helemaal niet uit wat iemand anders daarover dacht. Als je het vergelijkt met dansen, en ik zou de vlieger zien als de dame die ik leid, dan is het een hele pittige, goed luisterende, vierige dango -dansen. Dus die heel mooi kan dansen als je goed kunt leiden. En zodra je niet goed kunt leiden, dan gaat het ook helemaal mis. was dat over vliegeren en de parallellen met paardrijden en tango. Vluchtig als de wind. Dat zijn ook de geesten die ons altijd en overal omringen. Daarom heet het geloof van de Afro-Jurinamers Winti. Dat betekent letterlijk wind. Winti lijkt op voodoo, met dit verschil... dat er bij Winti geen Rooms-Katholieke heiligen meedoen. En tijdens een Winti-bijeenkomst kunnen de aanwezigen bezeten worden door een god of een geest, vraag het maar aan de nuchtere Noord-Hollander... Erik Govers, want die heeft het van bij naar bij meegemaakt. Nou, ik ben Erik Govers, ik ben een impresario uh, van een artiestenbureau... en ik, uh, ik ben wel meerdere keren op een wintyfeest geweest... Laat ik voor ons zeggen, ik heb een vriend, Jim. Dat is een Surinaamse jongen, Jim Robles, en eh, die komt echt uit een Surinaamse familie waar Winti heel gebruikelijk was. En die stelde voor om een keer naar een feestavond te gaan in ergens in de bijlmer in Amsterdam. Dat is jaren geleden. En eh, het, het voorschrift was wel dat iedere man die daar die avond zal zijn, dat hij een rode bloes aan moest, een rood, rood. dus een rode T-shirt of rode blouse. Dat was een voorschrift. En, dat we daar s'avonds binnenkwamen in een of ander wijkgebouw... waar dus een Kawina-band was. Dat vond ik al heel bijzonder. Ik wist niet eens wat Kawina was. En maar Kawina-band is dus echt uh, borstneger muziek... Uh, wat eigenlijk een directe afleiding is van Afrikaanse muziek. Dat uh, veel ritmische begeleiding. Dus echt takka tak takka tak Dus veel percussie. En uh, nou, we kwamen daar binnen en we moesten onze handen wassen... en allerlei eigenlijk al rituelen doen dat je denkt... nou dat is heel bijzonder. Ik had daar helemaal geen ervaring mee. En uh, die feestavond uh, zat dus eigenlijk... die was dus eigenlijk echt uh, al uh, als opzet van... Uh, vanwege iemand die 50 werd of wat dan ook. Maar het was een, een wintieavond... waardoor alle mannen zich daar wisten... Dat, ze, dat daar geesten zouden kunnen zijn... of dat die daar aanwezig konden zijn. Enfin, het heeft geresulteerd dat ik op een dansvloer... met een Surinaamse vrouw aan de dansen raakte. En omdat ik zelf al een keer in West-Afrika was geweest... was ik heel enthousiast over de manier van dansen... Van dat is Senegal gezin. Dus ik, ik deed daar mijn beste beetje voor. En ik begon daar, uh, ja, op, als ik er achteraf op terugkijk... behoorlijk uitsloverig te dansen. Waarop die meid de respons was. En ook helemaal begon te dansen. Maar die raakte in een, ja, voor mij, onbekende trans. Ze raakte tijdens het dansen in een trans. En ik wil niet zeggen dat ze nou het schuim op de mond had. Maar het, het, het leek wel bijna een soort epileptische aanval. Waardoor andere mensen, omstanders, dat herkenden kennelijk. En haar... Van de dans voor weghaalde en isoleerde. En mij op een of andere manier aan de kant zette. Zo van: nou, laat maar en laat er voor de rest van de avond maar met rust, want ze heeft wintie. En eh, ik werd gerustgesteld door het feit, omdat ze in een soort trans raakte. dat ze ja op dat moment contact maakte met eh, voorouders. of dat iets, een soort geest in de trad. En dat was voor mij compleet vreemd. Ik denk, het was wel raadselachtig en. en ehm, ja, ze werden dus uh, voor mij uh, weggehouden. Maar heel veel mensen maakten zich daar zorgen om. Omdat ik natuurlijk van met mijn Nederlandse nuchteren kom af helemaal niet wist wat er gaande was. Uh, werd ik te gerustgesteld. En ik weet ook nog te herinneren dat er uh, dagen daarna... die Surinaamse vriend, waar ik het over had, die me mee had genomen... die werd opgebeld door uh, een soort comité van vrouwen... van nou, als je vriend last hebt van wat er die avond gebeurd is... dan willen we hem wel ritueel wassen. Met andere woorden, van als zij nog... Uh, ja, stuiptrekkingen heb van die avond... of hij zal misschien iets met geesten hebben... dan kunnen wij een soort ritueel doen... waardoor hij ook gereinigd wordt... en voor de rest van zijn leven daar geen last meer mee zal hebben. Nou ja, ik heb daar nooit last van gehad. Maar op een gegeven moment zei die vriend wel... het is wel leuk om ja te zeggen... want uh, door vrouwen zo uh, uh, ver verwend te worden... en gepoeierd en geparfumeerd... en weet ik wat ze allemaal met je doen... Dat, dat is wel heel aangenaam. Ja. Ja. Nou, daar houdt dit verhaal dus op. Ik ben wel heel benieuwd of uh, Erik Grovers zich dus nog heeft laten reinigen. In ieder geval is hij dadelijk uh, nogmaals te horen... over zijn ervaringen met Winti. En dit is Studio Itzada. Ditmaal over alles wat te maken heeft met de wind. Stormen en winden bestuderen, uh, dat kan natuurlijk in Nederland... maar ook op de wijdse vlakten van, het, van de Midwest in de Verenigde Staten. Uh, vier Nederlandse meteorologen onder wie Rob Groenland van het KNMI, die uh, leek het al wat. En uh, dat er ook nog eens tornado's voorkomen, dat was mooi meegenomen. Konden ze meteen een potje tornado jagen. Net als in die film Twister van Jan de Bond. Maar uh, tornado jagen, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, nou ja, dat is eigenlijk heel praktisch. Je komt op een luchthaven aan, dat was de luchthaven van Houston in uh, april 1996. En op de luchthaven daar uh, hebben we een, uh, een busje gehuurd... Voor, uh, voor vier mensen, vier meteorologen. We zijn vervolgens naar de Amerikaanse Weerdienst gereden... om met hun handen te schudden, kennis te maken... en een soort plannencampagne te maken van hoe gaan we dit aanpakken. Dit is ons de eerste keer. En vervolgens zijn we gaan rijden. en uh, Je had toen nog maar net internet... Dus wat we deden, we gingen met een hele ouderwetse laptop en een grote kabel op pad. En we moesten af en toe stoppen bij een hotel of bij een bibliotheek. Om daar in feite letterlijk de kabel in de muur te steken om via internet actuele weergegevens te verzamelen: radarbeelden, satellietfoto's. Ja, en verder kan ik me herinneren die die eerste keer, dat was heel vreemd. Je rijdt daar in een kaal landschap, want het Middenwesten wordt gekenmerkt door hele lange wegen die recht zijn waarin je vrijwel geen andere auto's tegenkomt. Vrijwel geen mensen tegenkomt dus. Vrijwel geen bebouwing. En je ziet soms urenlang alleen maar prairiegras en graansilo's. En ja, die eerste keer dat zich onweersbuien vormden, dat was, dat was. Ja, ik was in staat om 80 tot 100 kilometer verder vooruit te kijken in de horizontaal. In Nederland kun je dat vaak niet, omdat de lucht in Nederland vaak te vochtig is en te heijig. Maar in Amerika, dan zie je zo'n majestueus onweerscomplex ontstaan. En je ziet de bliksemstralen en de hele ontwikkeling. En ja, dat. Dat, dat was fantastisch. Ja. Dat is heel erg mooi. We waren op de top van een heuvel. Hadden we de auto geparkeerd aan de zijkant van een verharde weg. En die zijkant van de verharde weg bestond uit zand. Het had geregend, dus we reden de bus direct erin vast. En wat er toen gebeurde, er naderde een hele zware onweersbui. En in die omwisbui daar zat aan de onderkant de rotatie. En de wolken begonnen steeds sneller te roteren. We hadden voor uh, 30.000 gulden aan apparatuur. hadden we in onze bus. Hadden we ook nieuwe aangeschaft. En het is een hele nare ervaring. Maar we raakten in paniek. En ik, ik, ik ken mezelf niet zo goed in paniek. En de anderen ook niet. Maar ik wist wel dat we alle vier. Uh, een andere kant op holde. Dus we hebben de auto verlaten. Toen heb ik geschuild in een weiland... aan de onderkant van de heuvel. Mijn collega's zijn een greppel ingesprongen. Toen kwam die zware omwisbui over. Die heeft op dat moment geen tornado losgelaten. Later bleek dat hij... 10 of 15 minuten later... wel eentje had losgelaten. Dus Het was een potentie... een, heel, een hele gevaarlijke situatie. Maar ja, dan voelde je je dus wel knap... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen knap onvolwassen in die zin van dat je de bus dus in de blubber hebt geparkeerd. En dat is een echt, echt een tijd En toen stopte er plotseling een ander busje op die top van de heuvel. Het was, het was echt een heel gevaarlijk moment. En uit dat andere busje, daar stapten een aantal zwarte mensen uit. Het waren van die hele brede mannen. En die droegen een paraplu en het onweerde zwaar. En ik draaide het raam van het busje open. Die zwarte mensen vroegen aan ons van... Uh, hebben jullie een probleem? Uh, kunnen we jullie helpen? Ja, we, we, we zitten vast. Nou, we, we trekken jullie er wel even uit. Of we doen we jullie er wel even uit. Dus uiteindelijk zijn die mensen achter de bus gaan staan. We hebben gas gegeven en toen zijn we er dus uitgereden. En uh, wij durfden die bus niet uit, omdat de bliksems letterlijk her en der insloegen. Maar dit waren de lokale bewoners. Die, die waren dat gewend. Dus die trokken zich daar helemaal niets van aan. Ja, ik vond het wel een beetje een bizar moment. Ik overdrijf niet als ik zeg dat we daar uh, zo van geschrokken waren. Dat we echt wel even moesten bijkomen. Grondjes. Vier Nederlanders. <middels> En de eerste keer dat we echt een hele grote tornado hebben gezien... Ja, dat, dat zit nog steeds afgebeeld op mijn, op mijn netvlies. Dat was een tornado van ongeveer een kilometer breed. En die trok op dat moment over een dorp. En wij stonden op zo'n 800 meter afstand. De windsnelheid ter plaatse was zo hoog... dat we op een gegeven moment aan de lijzijde van de bus moesten hurken. En we hadden een handanemometer bij ons. En daarmee hebben we een windsnelheid van uh, 70 knopen gemeten. Dat is boven orkaankracht. Dus de windsnelheid was meer dan windkracht 12. Ik, ik noemde het eigenlijk gelijk daarna al dit, de, de, een buitenaardse ervaring. Ik heb dat in mijn leven nog nooit zoiets indrukwekkends gezien. Je, uh, je moet je voorstellen, je hoort een oorverdovend lawaai. Dat gaat richting 100 decibel. Dat is tegen de pijngrens van je oren aan. Alsof er een goederenwagon passeert of zo'n hele lange trein. Ja, daarnaast in combinatie met zo'n enorme donkere wolk die om zijn as draait heel snel. De National Weather Service in Detroit, Pontiac, has issued a tornado warning for northeastern Monroe County, southern Wayne County, until 12.50 a.m. At 11.27 p.m., Doppler Radar indicated a severe thunderstorm capable of producing a tornado de National Geographic Channel, die stond te draaien op dat moment op 200 meter naast ons. En ik sprak de cameraman en die vertelde me dat hij al 30 jaar lang alles wat met de natuur te maken heeft, de hele loop aan het rondreizen is, maar dat hij op dat moment dacht dat hij het niet zou halen, zo, zo indrukwekkend, dat hij het zelf niet zou redden. F3 wij wisten dat we veilig stonden hoor, omdat we de koers uh, weten. Je moet altijd loodrecht op de bewegingsrichting van een tornado staan. Dan, dan sta je veilig. Als je in de lengterichting staat, kan die of op je afkomen of van je afbewegen. Dat is heel tricky. Maar sta je de loodrecht op, dan kun je hem altijd heel duidelijk van links naar rechts... of van rechts naar links, zien bewegen. Ik heb in 2009 mijn laatste tornadojacht gedaan... Ik heb in totaal 28 tornado's gezien, waarvan zes hele grote. De realiteit is dat tijdens tornadojagen, met name de laatste 10 jaar... het zo druk geworden is op de weg... Ja, dat de kans dat je, dat je een ongeluk krijgt, is gewoon toch wel aanwezig. is, is toch wel een stuk groter dan een jaar of twintig geleden. Dan en, zit je niet vast in de blubber, maar zit je vast tussen de auto's. Dan zit je vast tussen de auto's, klopt. En ik hoop zeker nog eens een keer een hele mooie tornado te zien. Ja, absoluut. En misschien wel een keertje in Nederland. In Nederland heb je, uh, wat ook heel mooi is, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gezien... maar dat hebben heel veel Nederlanders wel gezien. Dat zijn de wat kleine roosjes die in het najaar en in de winter... boven de Waddenzee, boven de Noordzee en boven het IJsselmeer tot ontwikkeling komen. En die, uh, die kunnen ook heel fascinerend zijn om te zien. Meteoroloog Rob Groenland. Je had het op het eind over windhozen. Die kunnen ook heel veel schade toebrengen. Bijvoorbeeld in uh, 1925 was het... dat uh, waarschijnlijk een windhoos... het hele Gelderse dorpje Borculo verwoeste. Allemaal heel plaatselijk was dat. En over plaatselijke winden gesproken. De persoonsgebonden wind, de scheet. Er zijn in de geschiedenis mensen die van scheten laten hun beroep hebben gemaakt. Dat is de flatulist, of vaak genoemd de petomaan. Mister Mr. Methane, dat is een Engelsman... die beweert dat hij momenteel de enige beroepspetomaan is ter wereld. Je moet wel iets heel bijzonders kunnen als je petomaan wilt worden. Je moet in staat zijn om lucht op te zuigen door je anus. Zo je endeldarm in, een heel reservoir aan lucht. En dan moet je dat heel gecontroleerd weer kunnen laten ontsnappen. Je kunt er dus heel goed de muziek mee maken... Nog even, dan komt hij weer. Dan komt hij weer. Here we go. Ja. Yeah. regisseur Dini Bangma heeft inmiddels de studio verlaten. <lacht> het is de opname, kan ik zeggen. Het is niet live. Het woord petomaan is gemunt door het Franse provinciebakkertje Joseph Pujol, die eind 19e eeuw naar Parijs trok om daar te solliciteren als petomaan bij de Moulin Rouge. Het Franse woord voor scheet is pet, vandaar petomaan. En Pujol had enorm succes. Dan ging hij staan met de kont naar achteren, zijn wijsvinger Omhoog, let op! En dan begon hij zijn peteraden. Een uh, parade van scheten. Oh, wacht even, even. Even Mr. Methane zijn vraag laat afmaken. Ja. Dus, en dat kon zijn van de scheets, een hele krachtige scheets tot het verlegen scheet, de verlegen scheet van een meisje. En hij kon ook anaal een sigaret roken en water spuiten uit zijn achterste. En tijdens zijn optreden moest het publiek onbedaardelijk lachen. En zo hard lachen dat er verplegers aanwezig moesten zijn... om mensen op te vangen die flauw vielen. En de vrouwen knapten en mas uit hun korsetten van het, van het hinneke, Ze kwamen niet meer bij. En Peugeot, die verdiende meer dan de grote sterren van die tijd elders in Parijs. Zoals Sarah Bernard. Um, dit is uh, Studio Itzela nog steeds. Over alle manifestaties van wind ditmaal. Erik Govers die vertelde net over zijn ervaringen met de Winti. Het Afro-Surinaamse geloof. En Winti betekent letterlijk wind. Hier komt nog een ervaring van Erik. Een andere Winti-ervaring die ik ook heb gehad is... Uh... Diezelfde Surinaamse vriend van mij weet ik dat hij uit een familie kwam... waar veel uh, rituelen ook in Suriname plaatsvonden. Zijn oma die deed al heel veel uh, met Winti. En dat heb je als kleine jongen op zolder gezien. Tussen de spelonken door uh, op zolder. Dat ze met kippenbloed en veren en kaarsen bezig was... s'avonds na het donker om allerlei rituelen te doen. En uh, ik woonde in een huis in Bergen. Of ik kwam te wonen in een huis in Bergen. Waar een oude man... Uh, was overleden. En die man die was niet in het huis overleden... waar ik nu, nu thans in woon, maar in een verzorgingstehuis. En mijn uh, vriendin en ik hadden het gevoel van... ja, als die man uh, overlijdt, dan zou hij misschien ooit... De, uh, in zijn geest terug willen naar het huis waar wij in kwamen te wonen. Dat wilden we niet. Dus we wilden het huis uh, een soort reiniging hebben. Zo, dat huis is nu van ons. En uh, toen hebben we het huis laten reinigen door... Uh, die moeder van die vriend van mij op een Surinaamse manier en dat was heel bijzonder want uh, ja, ze deed dat met wierook en calabas en een soort sweet soppie en champagne en na nou, allerlei rituelen kwamen erbij wij mochten wel in de keuken blijven maar dat ze het ritueel uitvoerden moesten wij gewoon uh, wel buiten het huis blijven en ja ook zij raakte in een tijdens dat ritueel van die reiniging in een soort trance een soort winti dans noem het maar zo, waarin ze allerlei spreuken en dingen deed... om ons huis te reinigen. Met wierook en met brand en kalabas en fik weet ik wat ze allemaal deed. En dat vonden we heel prettig, toch? Dat mijn huis uh, uh, een ritueel werd uitgevoerd... waarin het verzocht werd om alle geesten uh, weg te blijven... en niet meer terug te keren. Maar het grappige is eigenlijk dat uh, een paar dagen nadat jij en ik... contact met elkaar hadden, heb ik een avond gehad... dat ik uh, zelf thuis kaas ligt te branden... Soms heb ik het gevoel om gewoon wel eens bepaalde sereniteit in mijn huis te hebben. Ik heb de kaarslichten branden. Ik heb, uh, ja, uh, zet ik wel eens Russische orthodoxe muziek op. En ik heb in Marokko heb ik mirren gekocht, wat wij in onze Nederlandse rituelen gebruiken. En uh, omdat ik die mirren ging brangen, branden, branden, met kaarslicht in mijn huis, en half verduisterd en al die muziek of Griekse orthodoxe muziek, kreeg ik een bepaalde sfeer in mijn huis die, die ik heel senang voelde, heel prettig. En op dat moment was die vrouw er weer die dus mijn huis ooit reinigde. En dat vond ik heel bijzonder. En op dat moment ben ik ook gaan sms'en met een vriend van... het is eigenlijk ook toevallig. Uh, uh, zoveel jaar geleden heeft jouw moeder ons huis gereinigd. En nu loop ik hier met mirren en wieren wier ook door mijn huis. Gewoon omdat ik het prettig vind ruiken. En ze is er. En ze vertelde allerlei dingen tegen mij. En dat heb ik aan hem door... die is overleden, of? Die is overleden inmiddels, ja. Ja, die vrouw is overleden. En uh, het gek is dat ik dan uh, ja voel alsof je een soort uh, tussenstation bent... om dingen weer door te geven naar... Die vriend van mij die nog leeft. Ja, die ik... ging tegen je praten. Ja, die ging tegen me praten. En het gekke is eigenlijk dat... Het is, het, soms zijn dingen een soort uh, doorlopend iets. Want afgelopen vrijdag heb ik hem gesproken... omdat we naar Laren samen moesten. Die vriend van mij, Jim en ik. En we hebben de hele weg naar Laren heen en terug over Winti gesproken. En toen vertelde hij gewoon een anekdote... dat hij met zijn oma heeft meegemaakt... dat ze hadden een vriend in de familie... een soort noem maar een neef of een oom... die kwam heel vaak bij hun vroeger voor. Hij was toch een jonge knul... En dat was een soort amigo van de familie. En eh, op een gegeven moment zegt zijn oma... die stuurt die man het huis uit. Die, die, die rituelen deed. En hij weet het nog als jongen, jongen zo goed... dat, dat, uh, dat zijn moeder uh, die raakte daar boos over. Want uh, met haar moeder dus, hè, dus zijn oma... Uh, stuurde ze eigenlijk een, een betrouwbaar familie de deur uit. Van weg, je moet hier weg. En wat ze riep in het Surinaams, en ik weet daar niet hoe... Jim heeft het in het gezegd tegen mij, maar ze riep iets in het van... Ga weg hier, ik wil niet dat je hier doodgaat. En daar was zijn moeder erg ontzet. Maar die man die verliet het huis. En twee uur later belde zijn zuster van dat die persoon was overleden. En Jim zegt dat is het meest enge wat ik ooit in Winti's hier heb meegemaakt. Erik Grovers, over de wind die je van geen zijde tegemoet waait. Althans, dat is nu... mijn interpretatie van, uh, van Winti. Dit is Studio daar nog steeds. Over alles wat waait... blaast... de wind. Behalve dat hij het voortblaast... molens gaat draaien... en fietsers tegenwerkt... maakt de wind muziek. Mits hij daarvoor het juiste instrument... voor handen heeft, natuurlijk. Robert Valkenburg is... aiolist. Zo noemen bouwers... van windharpen zichzelf naar Aeolos, de griekse mensengod god van de wind. Windharpen, dat zijn klankkasten met enorme snaren. Gewoon buiten neer zit er zo'n harp en de wind gaat zijn gang. Ik heb ooit er wel eens over zitten denken om vioolbouwer te worden. Als echt muziekinstrumenten te gaan maken. Maar dat is me ontraden omdat ik zelf nogal amuzikaal ben... En als je een viool bouwt, dan moet je hem toch ook wel kunnen bespelen. En, als je... en dat zou dus bij mij goed te mist zijn ingegaan. Maar in dit geval kan ik gewoon het technische gedeelte goed volbrengen. En de wind, die bespeelt hem wel. Ik ben een vliegeraar. Alle windgerelateerde dingen hadden dus sowieso al mijn aandacht. Op een gegeven moment komt een vriend van mij met een tekening... Van een 17e eeuwse windharp. De windharp op zich is uh, eigenlijk een Europees ding. Wat ontstaan is rond 1560. De, toen de een of andere monnik een staalkabel van de kerktoren naar zijn huis spande. en dat was eigenlijk een meteorologisch experiment. Maar hij kwam er toen achter dat bij bepaalde windrichtingen. die snaar begon te zingen. Toen ik die tekening kreeg en die, uh, die klankkast met snaren uh, bouwde... Uh, was het voor mij ook een totale verrassing... toen ik hem voor de eerste keer in de wind zette. Wat voor soort geluid eruit kwam. Ik nam hem mee naar een vliegenfestival, zette hem daar neer... en heb toen eigenlijk uh, een half uur lang... met open mond naast het ding in het gras gezeten. Zo van, wauw, wat, wat, wat een vreemde... Muziek komt hieruit. Heel specie, gedragen, zachte uh, harmonieën. Uh. Het geluid van de harp drong, ging eigenlijk rechtstreeks naar mijn hart, om het zo maar te zeggen. En sloot me dus in feite helemaal af van wat er allemaal om me heen gebeurde. Dat, dat ging als een soort van film om me heen, dat ik was gewoon zo gegrepen door de, de, de klank van zo een eenvoudige, ja, om het heel oneerbiedig te zeggen... hele grote sigarenkist met snaren erop. Ik zou het ook niet kunnen omschrijven. Er is geen instrument of uh, klank van een instrument... waar ik het mee zou kunnen vergelijken. Volgens mij kan ik het beste beschrijven met de woorden van mevrouw. Zij noemt het engelenmuziek. We bouwen nu ongeveer twintig jaar van dit soort instrumenten. En elke keer klinken ze toch weer anders. Omdat elke dag is de wind weer anders. En je, moet het, je moet het zo zien, ik ben gewoon alleen maar de constructeur. En uh, de wind is de componist en de muzikus tegelijkertijd. En de stukken muziek worden ter plekke gecomponeerd en uitgevoerd... en zijn nooit hetzelfde. Dus dat is een heel verrassend element erin. Je weet wat voor soort geluiden eruit zullen komen. Maar je weet niet wat het concert vandaag zal zijn. Het zijn de boventonen van de tonen waarin je dus de harp stemt. En meestal komt het erop neer. Je stemt hem op een bepaalde manier. En je gaat gewoon een half uur zitten luisteren wat eruit komt. Daarna verander je de stemming van de snaren... Je gaat dan nog eens een keer een half uur luisteren... en zo ben je gewoon een paar uur bezig. Totdat je denkt, van, nou, zo met deze materialen... deze snaarspanning, deze stemming... klinkt die eigenlijk wel het mooiste. Maar dat is dan alleen maar op die dag... onder die windomstandigheden. Uh, Wat dag achterop kan een totaal andere wind zijn. Klinkt de harp dus ook weer totaal anders. Het is puur de wind die het eruit haalt. Je zet daar een, een, een stuk techniek neer... en... Voor de rest is het aan de wind. Ja. Dat is mooi. Het, het lijkt net... alsof de hele wereld... in die harp speelt. Zingt. Alsof het de aarde zelf is die spreekt. Maar ja, voor dit alles heb je... Ja, en voor alles wat we dit uur hebben gehoord... bij Studio Itzada... geldt natuurlijk wel... er is een medium voor nodig... Om die wind te kunnen verplaatsen. Er is een atmosfeer nodig. Want buiten dat hele dunne laagje lucht om onze planeet heen. is er natuurlijk geen wind. Hoewel, oké, okay, oké, okay, uh, zonnewind is er. En op andere planeten is er natuurlijk ook nog wind. Hoe zou, die, hoe zou die enorme storm in de rode vlek op Jupiter klinken? Ook iedere Jupiterse dag anders? Of eentonig? Saai? Al meer dan drie eeuwen lang hetzelfde? Dat kan toch niet? Maar goed, eh, straks eh, Bureau Buitenland, gepresenteerd door Chris Keijnen... waarin correspondentie Yike Jippers vertelt over de marginale positie... van de arbeidersklasse in Groot-Brittannië. En Arjan Korteweg vergelijkt die met de veel sterkere positie... van arbeiders in Frankrijk. En volgende week is Studio Daar terug. We hebben nog even tijd nog voor een nummer van Mr. Methane. Blue the Noob. Nou, dat komt hij nog een keer, de flatulist. Poep en een zucht en het is alweer voorbij. Nu nog maar negen uitzendingen van Studio Itzerda. En dan is het 1, 2, 3 voorbij. Tot volgende week. We krijgen elke dag vragen over de oorlog. Steeds meer Nederlanders gaan op zoek naar hun eigen familieverhalen... uit de Tweede Wereldoorlog.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 De Ford Transit Custom. Nu met 4 jaar onderhoud en garantie voor maar 2 euro per week. Dit is Radio 1.